De Haagse politie heeft nog meer jongeren aangehouden. in verband met een overval vorige week woensdag in Den Haag. Een groep jongeren drong een huis binnen. en bedreigde twee kinderen van 8 en 13. die alleen thuis waren. Er waren al drie tieners van 14 aangehouden. Deze week kwam de politie, kwam de politie nog eens zes verdachten op het spoor. De oudste is 17, de jongste 11. Het weer vannacht regen in het hele land. Het koelt af naar 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon. Het wordt dan 22 graden. Zaterdag af en toe zon, maar ook enkele buien. Daarna koel en herfstachtig weer. Dit was het. En... Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Vianen. 5 kilometer. Door werkzaamheden zijn er drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden over de A12 en de A27. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, zee. Zandvoort en de zomerhits. Zie Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM in de avond. Ik con la luz de tu mirada yo. a Dios le pido que mi madre no se wil que mi padre me recuerde. meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido por los las que me quedan y las noches que aún no llegan yo a Dios le pido rocíos de mis hijos y los hijos de tus hijos a Dios le pido que en mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido que un segundo más de vida para darte y mi corazón entero,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 Questo more buio, pieno di uomini. Vieni, yeah. entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's ah, wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chip. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM zal volgen. Zelfs al voor 106.9 FM. ZFM. Yeah. Ook op internet. internet. WW. ZIFM Zandvoort.nl. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più causa mia. Che sei qua. E tekstekstekwa, mi chiedi perché lag ons niente più. Vorrei que tu je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 Zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je? Ik blijf even Gewoon hier. Als je niet rijden vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? Een hete zomer met ZFM: Zon, zee, zandvoort en zomerhit. I'm And while I was thinking I saw him going away I got off the bed, I looked in my dream case I saw him with me while we were spending that I'm walking the light. light.